Diamantenhalssnoer. Een hoorspel naar een verhaal van Guy Passant in de bewerking van Frans Keusters.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 Hm? Zo, ja. ja... In Spanje... Goed zo... Vertel nu eens rustig wat er aan de hand is... Je voelt je ongelukkig... Maar waarom toch? Wat heb ik voor een leven? Wat is er mis met je leven? Alles, alles! Maar je hebt toch alles wat je hartje begeert? Oh ja! Heb hm. ik mooie japonnen? Heb ik kostbare sieraden? Ja, maar schat... Daar hebben we het geld toch niet voor? Dat is het hem juist! We zijn arm...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 Ah, je vrouwtje amuseert zich wel nou best. Ja. Ze staat geen dans over. De heren laten haar over dan is op geen ogenblik met, met rust. Hmm. Onder ons gezegd was hij. Ze is de prinses van deze avond. Okay. Heb je gezien dat de minister al vier keer met haar gedanst heeft? Mm -hmm. En dat is niet zijn gewoonte. En de jonge graaf, voila, alle mannen liggen aan haar voeten. Waar heb je zo'n paar van taan gehaald was het? Kijk, onze ouders zieken dansen was hij. Wat een elegant.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 Je handen zitten vol maar... Je haar houdt in plukken langs je gezicht. Je hebt ilt op je knieën, je bent mager en je heupen zijn uitgezakt. Hadden we dat diamante halsnoer maar nooit verloren? We, ik heb het halsnoer niet verloren. Geef mij maar de schuld. Je houdt niet meer van mij. Ik wil die tabel verder afmaken. Zie je wel.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 Ik had het aftellen al lang opgegeven. We kunnen eindelijk opnieuw beginnen. Opnieuw beginnen. Het eerste wat we doen is een nieuw huis zoeken. Weg van die zolderkamer. En nieuwe kleren. Eindelijk weer. We er nou niet te hard van stapel. Hé, hey. kijk. Wat? Daar. Is dat niet Jean Forestier? Ja. Blijf nou toch zitten. Nee, nee. Ik ga naar dat toe. Liefje.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 Vandaag hebben we onze laatste schuld terugbetaald. Maar je gaat toch niet beweren dat jij me echt een diamanten halssnoer hebt teruggegeven? Tuurlijk. Heb je het niet gemerkt? Maar Mathilde. Diamant, zeg je? Ja. Maar, maar dat halssnoer, dat was niet echt. Hè? Het was een namaakding. Het was oh. niet meer dan vijfhonderd vrouw. Nee. Mathilde. Mathilde. Arm dicht. Ze is flauw gevallen. U hebt geluisterd naar Het diamantenhalsnoer, een hoorspel naar een verhaal van Guy de Maupassant in de bewerking van Frans Keusters. De rolverdeling was als volgt: mevrouw Loisel, Jacqueline Blom. De heer Loisel, Hugo Halen. Mevrouw Forestier, Cruci Westerman. En de heer Rousset, Paul van der Lek. Technische realisatie: Teun Lammes en Henk van der Steeg. De regie: Hero Muller.